En zij, is, euh, nou ja, zij is eigenlijk te veel om op te noemen, daar hadden we het net in het voorgesprek nog over. Houdt u vast, zij is schrijfster, journaliste, tv-presentatrice, communicatieadviseur, een boed boeddhistische op NLP technieken geschoolde coach, ja, ja. enneagram trainer, public speaker, dagvoorzitter en ze geeft regelmatig lezingen. Een hele lijst, ermee. Leuk, hè? Alles doen wat je zelf ook leuk vindt. Ja, dat is... En ik geef meditatieles. meditatie ja, ik meditatie meditatieles. En daarop duidingen. Ook dat, ja. Ik bedoel, we kunnen nog een kwartiertje doorgaan. Ja, hij masseert ook. Ja, dat ook met ja. Alleen vrouwen. Alleen vrouwen, oh, jammer.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 Welkom luisteraars, welkom terug bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van Dunne. En zij schrijft schrijfter, journaliste, TV-presentatrice, communicatieadviseur, coach, dagvoorzitter en ze geeft regelmatig lezingen. Blijf je dat de hele avond doen? Ja. ja. En dan zegt hij de volgende keer. Is het uur wel snel? Om? zegt hij uh, Mabel van ben, Dunne. Ja, dat vind ik ook leuk. Oh, van Dunne, ik dat dit? vind ik ook wel gezellig. Uh, ze publiceerde 13 boeken over <laughs> ontwikkeling en public speaking. <laughs> maar vanavond komt ze vertellen over het boeddhisme. We gaan het in dit blok hebben over wat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 En zo'n mantra hè, die je dan krijgt, gaat hij je hele leven mee? Um, ik geloof dat je voor uh, heel veel centjes steeds een nieuwe mantra moet kopen, hoe hoger je komt. Maar ik, hoe duurder ze worden? Uh, ja, ik heb voordelig ingekocht. Ik doe nog het steeds met hetzelfde. <laughs> <Ja>. <laughs> en dat werkt voor mij fantastisch. Het, het zal wel niet zo horen, maar nou, kan mij het schelen. Ja. als het werkt, werkt het hè? Ja, daarom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 En dan zag je haar uh, op een dummy slaan en een man op een dummy slaan. En zij is nog veel harder qua techniek. dus ik vond ja, ik vind het geweldig. Een okay. okay. soort okay. hero, Pippi Langhouse story. Ja, dan gaan we weer even terug naar Mabel Ja, zeker. Um, jij bent. Uh we gaan wandelen op een gegeven moment uh, richting Penasia. Even, ik ga nu even terug naar ambassadeur van de liefde. Ja, ja, ja, ja. Um, en daar had je gesprekken. Ja. En dat was met een soort coach. Nee, um, in, uh, jij je bedoelt op het uh, boek. Ja. Ambassadeur van de liefde. Nou, over die persoon die daar in. Die persoon. In, die, daar die persoon. Je eigenlijk. Ja, maar die is uh, half fictie, half uh, waar.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 Bovenaarts. dat bedoelde ik ook vind ik het is het. heel zacht ja. heel bijzonder, nou konden maar aan. het is jou, ja. jouw nummer Nou, uh, mijn nummer is uh, van uh, Satie en, uh, Pretty Wings oh is het niet Erik Satie? Nee. oh dan zet ik je op een verkeerd been maakt een uit me, ja, dan Pretty we... Wings met smooth All Stars ja dan gaan we straks naar Satie laatst. dan gaan we zo meteen naar Satie, heb ik het verhaaltje al ja. so, Nee, dat is ik nog? ja ik wilde er wel iets over zeggen um, um,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 ...bij Inspiratieradio. Vanavond hebben we als gasten Mabel van den Dungen... ...en zij doet heel veel. Ja. Meer mag ik niet zeggen. Uh, vanavond komt ze vertellen over het boeddhisme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 ...dan mag hij dat zelf bepalen... ...hoe hij dat doet. Ik uh, ben vorig jaar... Uh, ...geïnitieerd door de Ishaïm Hoens... Je probeert nog eens wat... ...maar ik schrijf ook, <laughs> ik schrijf ook over veel dingen... Dus. ...en we uh, nou, zaten we drie uur op... ...een dag te mediteren... ...en uh, ja, op een gegeven moment heb ik gezegd... Van, ...mooi, heerlijke periode geweest...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 Ik zeg niet dat ik er in een psychose van kwam, maar dat scheelde niet veel. Um, Komt het ook omdat het te hard ging? Misschien ook wel. Mm -hmm. ik, ik raakte echt helemaal los uh, van de grond. Ja. En uh, het leek wel of ik in een grote bubbelcapsule zat. En um, weet je, alsof ik gewoon niet meer bij de rest van de wereld kon komen. En toen dacht ik van ja, dit is, dit is waarschijnlijk dat ook, ook niet. geaard eigenlijk. Ik, totaal nee. niet, totaal niet, totaal niet. Dus ik dacht van nou ja, ik moet weer toch weer een beetje terugzakken.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 Nou ja, het is ook wel een hele mooie vrouw. Het is een hele mooie vrouw, nee, oké. Okay. Uh, die zat bij welke band ook weer? zo'n heel bekende band. Lois Lane, Lois Lane ja. ja. Schreef hij voor? Hij schreef voor en... Uh, en was met een van de dames getrouwd. Hij was met een die, die, die, die, die mooie dame. En, Monique. En op een gegeven moment uh, is hij dat ook gaan doen, hè. Want jij ja. dus ook bent gaan doen. Dus geen seks meer, geen vlees meer, geen nee. alcohol meer. Uh, Volg naar bed, uh, s morgens vroeg uh, op mediteren. En zijn leven leek wel langer daardoor, hoor. Ja, zijn leven leek langer, maar...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 ja, het gewone leven is vol proleten en ik ga op een cursus zitten en ik ben veel beter en ja, ik kom daar toch altijd wel weer op terug okay. gaat zo'n leven niet ontzettend snel met al de dingen die je doet? Um, ja, ik heb, wel het, ik heb wel vaak het gevoel dat is de grootste contradictie in mijn leven dat ik een haast heb ofzo ik wil zoveel uh, doen en, en uh,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 als ik dan stil ben en mediteer, denk ik van ja maar liefie, het, het is al helemaal goed zoals het is. Maar dat is haast het schizofrenie ervan. Ja. Hebben we hebben nog een vraag van uh, Mario. Ja Mabel, uh, ik had een vraagje: wat heb jij met ijs? Ik ben helemaal gek op ijs. Ik kan me er uh, 24 uur uh, voor wakker maken. Bijna onderbreek ik mijn meditatie hiervoor.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 ja. Dus dat is geen oplossing dus. Uh, ja, maar misschien moet je het iets uh, genuanceerder doen. En uh, uh, nee, als ik denk van dat iets het is, dan doe ik het ook meteen helemaal. En dat is misschien niet helemaal goed. Dat je het toch een beetje op moet bouwen. Maar ja. nou, we kwamen er wel tegen bij Gerardio. Net in oh, uh, de dus, uh, dat is het andere ijs. Ja. Het andere ijs. Oh, dus <laughs> dat ik het toch goed in. Oké, okay, nou we gaan uh, nu naar het wonderschone stuk van Erik Satie. Oh, maar daar nou, mag ja, jij er ja. nog even wat over vertellen. <laughs> ja. Hermans uh, gevoelens erover.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 Al van Ajax. Ja, dat wil je natuurlijk niet zeggen. mag ik niet noemen. Hé, hey en wat vind je van Mabel? Wat ik van Mabel vind. Doe maar een, een paar kern kern ja, eigenschappen. Kern. Eerlijk. Jij kent natuurlijk Mabel het beste. Eerlijk. Eerlijk? Eerlijk. Ja. Nou, dus, moet... Ja, ik, eh, moet ik, zeggen, ik ken slecht op mijn woorden komen wat dat betreft. Maar, uh -huh. Nee, ik kan eh, tegen Mabel kan je alles zeggen. Oké, okay. dus ook, eh, ze kan veel hebben. Mooi. Dank nou, je ja. hey, Dankjewel en dan ik wens jullie samen een hele mooie lange tijd. Ja. Nou, mevrouw, ik ben in ieder geval heel erg eerlijk. Ja. Dus, uh, als dat het belangrijkste is, is dat een mooie eigenschap. Ja. Voor, uh, het is een mooie het is, basis. Het is het belangrijkste eigenschap, zo'n beetje, denk ik wel. Ja, Dat raakt wel ja. aan ja. zuiverheid, vind ik. Ja. Ja. Ik ken jou trouwens een heel stuk langer, vanaf 17 april 2010.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 Ja, een konfu leraar, wat, wat komt ze tegen? Ja. Dat was toch weer een soort meditatie maken? Ja, um, ja, nou, ik het is een tijd geleden dat ik het gelezen heb. Nee, maar ja, dus grotendeel, uh, is het is grotendeels autobiografisch, maar in een roman uh, maak je altijd mooi, een an, ja, Of anders, of, of uh, je diept het uit.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 dunne tijden ook mijn emotionele kruik geweest. Dus ik heb altijd uh, groter... En ja, je model? Ja, ook. Schildersmodel. Ook. Ik schilderde ook. Ja, schilder je alleen honden? Alleen honden. En dan ook, uh, ze hoeven niet te lijken. Dat is het belangrijkste. Nee, Dat ik vind weet... ik leuk. Dat weer... een beetje abstract. Nou, weer geen regels. Oké. Okay.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 Yeah. Disconnected, lethal weapon, lethal ejection. Vision of chin, like Ching when I hack men, no, I'm forgiven Locked in prison in the Wu-Tang Dirty Dungeon You should come into my 12-bar Dirty dozen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 ja, we hebben vandaag, naast dat we Mabel in de uitzending hebben, ook nog twee primeurs. Het ene is dat Dionne, die ga je niet meer horen. Want Dionne Scheurs, die heeft het eigenlijk te druk met al haar andere werkzaamheden. En ze heeft bedacht, van, nou, dan ga ik er toch niet meer bij hebben Die agenda maken en elke keer voorlezen in de uitzending. Dus is bij deze is ze daar uitgestapt. nou in ieder geval, Dionne, we wensen je vanuit... Hier in de studio namens alle medewerkers van Inspiratie Radio, alle goeds met je carrière en we zullen je missen.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 Is dat die, met die uh, harp? Of, nee, dat is niet zo? de dame met oh, de harp. Uh, nee, nee, dat is een andere. Nee. Nou, tot dan uh, wordt deze uitzending op zondag uh, en op woensdagavond om acht uur s'avonds uh, herhaald. En ook kunt u, ja sorry, vanaf zeven uur s'avonds herhaald. moet ik toch goed zeggen. En ook kunt u vanaf morgen deze uitzending beluisteren. Bij de uitzending gemist op onze site inspiratieradio.nl Wilt u onze twee wekelijkse nieuwsbrief ontvangen, waarin we de gast van de volgende keer uh, aan u voorstellen? Ga dan naar onze website www.inspiratieradio.nl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 Volgens mij is dit weer ook de, de essentie van dit boek. Um, ze zit in een ashram met een, een vriend van haar en die is uh, ongeneeslijk ziek. En op een gegeven moment is hij, en heeft heel erg liefdesverdriet en op een gegeven moment is hij dat zat. En wat gezeuren over die vent. Dus dan gaat hij haar toespreken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 Bye.